Goedenavond, dit is langs de lijn van maandag 22 augustus. Bij Utrecht was het vandaag crisisberaad. Uitspraken van Erwin Koeman en Foukeboy en miscommunicatie binnen de club... zorgde er zelfs even voor dat de positie van de trainer wankelde. Maar na de discussie en de koffie werd duidelijk dat de crisis is bezworen. Dat is heel duidelijk en uh, op een uh, goede, respectvolle manier uh, gesproken. Dus uh, ik, bl ik blijf bij Utrecht. Straks komt een van de onbewuste hoofdrolspelers in dat hele gedoe bij Utrecht ook nog aan het woord, Rodney Snijder. En de hockeymannen hebben ook de tweede poolwedstrijd op het Europees kampioenschap gewonnen. Titelverdediger Engeland werd verslagen en dat door een ploeg die nauwelijks ervaring heeft. Ik heb gasten erbij, die spelen hier een tiende, elfde, twaalfde in het land. En die denken, jezus, wat gebeurt hier? Wat er vanmiddag is gebeurd, hoorde je zo dadelijk van bondscoach Paul van As... en van verslaggever Gerard de Groot. En morgen beginnen de judoka's aan het WK in Parijs. De Olympische Spelen van volgend jaar spelen bij dit WK al een rol. Er zijn namelijk dubbele punten te verdienen. Maar voor bondscoach Maarten Arends geldt maar één ding. Nou, voor mij is dit het belangrijkste van dit jaar. een uh, Wereldkampioenschap, dus er zijn titels te halen en medailles te winnen. Dus... Uh, daar ben ik nu mee bezig. Ook Marjolein van Une, bondscoach bij de vrouwen, blikt vooruit op de WK. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen met hockey. De Nederlandse mannen hebben ook de tweede wedstrijd op het Europees kampioenschap in München Gladbach gewonnen. Engeland werd met 4-3 verslagen. Gerard de Groot, goedenavond. Hallo Gio. Zeg, je hebt die wedstrijd gevolgd. De uitslag doet vermoeden dat het niet al te gemakkelijk ging bij Oranje. Uh, ja, ze hebben toch de hele wedstrijd door een voorsprong gehad. 1-0, Billy Bakker, die overigens drie doelpunten maakte. Hij was de grote man in het Nederlandse team. Het werd 1-1, een ongelukkig doelpunt in de defensie. Dat was ook de ruststand. Daarna was de marge telkens twee doelpunten voor Nederland. Taken aan met de strafbal. Weer die Billy Bakker voor 3-1. Korterop 3-2, maar weer heel snel Billy Bakker voor 4-2. Ashley Jackson scoorde vijf minuten voor tijd 4-3. En Het leek zelfs 5-3 te worden toen drie minuten voor het einde een strafcorner van Weustoff erin ging. Maar de bal bleek, de derde umpire, de video umpire zag dat... bleek niet buiten de cirkel gestopt te zijn. Dat moet nu eenmaal. Dat doelpunt werd geschrapt. Maar voor de bondscoach, in het interview wat ik met hem had... kort na afloop van de wedstrijd... dacht nog steeds dat ze met 5-3 oh. hadden gewonnen. Maar het werd uiteindelijk 4-3. En Nederland was de betere ploeg. Dat bleek ook wel uit de cijfers. 40%, 42% balbezit voor de Engelsen, maar Nederland. Dus 58%. En ook de cirkelpenetraties. Vijf strafcorners voor Nederland. Engeland niet één. Dus de statistieken weten ook allemaal naar nederland zeg engeland is wel de titelverdediger uh, dan zou je toch zeggen dat oranje als underdog aan die wedstrijd begint ja en een beetje onzeker natuurlijk ze hebben pas een jaar geleden hier hun laatste grote internationale wedstrijd gespeeld bij de champions Trophy. Ze hebben een jaar lang wat oefenwedstrijdjes wat uh, wat wat mindere duels gespeeld wat kleinere toernooien dus uh, de bondscoach wilde ook weten hoe ver nederland was op dit moment en engeland is nog steeds in mijn ogen een van de kandidaten straks in Londen voor, uh, voor Olympische medailles. Hoor. Die gaan, uh, gaan een goede, goede slag slaan. Ja, want gisteren na die wedstrijd tegen Frankrijk, dat stelde eigenlijk niet zoveel voor. Toen vertelde je dat je heel benieuwd was hoe Nederland tegen Engeland zou gaan spelen. Uh, hoe ze voor de dag zouden komen. Is het bevallen? Ik bedoel, staat er een sterk collectief op dit moment? Ja, ze hebben behalve de laatste 15 minuten, 20 minuten van de eerste helft... Hebben ze, hebben ze goed gespeeld. Tekenend is dat ze niet één strafcorner hebben toegelaten achterin. Ashley Jackson is bekend. Paul van As was zijn coach bij HGC jarenlang. Hij is een geweldenaar bij de strafcorners. Nou, Dat was een keer afstoppen geblazen voor hem. Hij kwam niet één keer tot een schot. Dat was goed. Defensief zat het goed. Het zijn een aantal jonge jongens. En Billy Bakker is een van die jonge jongens... die gewoon drie doelpunten maakt. Als verdediger begonnen, maar nu veel in de aanval. Opduiken. en dat is een beetje het spel van Nederland wervelend wat Van As wil spelen en dat lukte vandaag uh, zeer goed tegen een sterk Engeland. Ja, met die drie doelpunten van Billy Bakker, hij heeft nog niet veel gespeeld, uh, nog niet veel interlands achter zijn naam. Gisteren had je Floris Evers uh, die uitblonk. Dat zijn toch niet echte uitblinkers die we op voorhand verwachten? Nee, meestal zijn dit soort uh, toernooien... de toernooien van de strafcorner-specialisten. Taken, maar Weusthof. In het verleden kennen we ze ook allemaal. De bovenlanders en zo. Maar het is nu een elftal wat, wat velddoelpunten maakt. En dat is, uh, ja, dat is toch wel nieuw in het uh, Nederlandse hockey. Laten we zeggen dat nu in ieder geval... die halve finale wel zeker is. Uh, maar dat Nederland de finale speelt... dat is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend. Uh, andere pool heb je Duitsland en Spanje. De twee sterkste landen daar. Hoe staat Nederland ervoor als je het vergelijkt met die ploegen? Ja, Spanje is een, is een ploeg die Nederland denk ik kan hebben. Spanje is uh, niet echt heel erg sterk. We hebben ook kansloos verloren vandaag van uh, Duitsland met 3-1. Maar... Ja, tegen Duitsland, dat weet je niet. Dat is een wedstrijd uh, in een wedstrijd, Nederland-Duitsland. Dus dat zijn altijd duels uh, waar je van tevoren moeilijk iets over kunt zeggen. Uh, maar als Nederland nu de halve finale haalt... en je zei het al, uh, je ja, kan bijna niet misgaan... en ook Engeland zal die halve finale halen... dan is het toernooi in ieder geval wat de Olympische tickets uh, betreft klaar. Engeland is natuurlijk al geplaatst omdat ze de Spelen organiseren volgend jaar. En dan zijn er drie tickets te verdienen voor Europese ploegen. Nou, dat zijn dan de andere drie halve finalisten... En dan gaan we eens kijken wie de Europese kampioen wordt. Maar het belangrijkste wat hier bereikt kan worden... is natuurlijk de plaatsing voor de Olympische Spelen. Nederland dus in ieder geval op koers voor dat doel. Geert, een groot bedankt. En laten we nou eerst even gaan luisteren naar het interview... dat jij had met de bondscoach, met Paul van As. Ik denk wel een, een gelukkige bondscoach eigenlijk op dit moment. Nou, gelukkig. En wat, wat, wat voor, hoe bedoel je dat, Gerard? Nou, dat je blij bent. Ja, zeker, zeker blij. Altijd blij met een overwinning. Zwaar bevochten overwinning. Mooie wedstrijd. Uh, de Europese kampioen verslagen uh, van twee jaar geleden. Uh, toch wel ruim verslagen. We komen natuurlijk 3-1 voor, 4-2 voor. En dan helaas maken zij nog de 4-3. Maar uiteindelijk maakten wij de 5-3. Dus uh, wat dat betreft uh, vind ik dat we het goed hebben gedaan. Je ja, dacht natuurlijk dat ik bedoelde dat je geluk had op deze wedstrijd, maar dat was niet zo. Nou, met jou weet je het nooit. <laughs> behalve dus het, even, behalve het laatste kwartier van de eerste helft heb je de wedstrijd redelijk goed in handen gehad. Ja, vond ik ook. Vond ik ook. En we konden ook uitlopen. We hadden waar ik het meest initiatief volst. Alleen, uh, ja, wat natuurlijk wel is, de Europese kampioen laat zich natuurlijk niet zomaar opzij zetten. En gelukkig maar, want anders was er niks aan. Het was echt een wedstrijd op een heel hoog niveau. Uh, je ziet het ook, de jongens zijn blij als ze gewisseld worden. En dat is wel in de competitie anders. Dan vind je het jammer dat je gewisseld wordt. Dat ging ze wel lekker. En hier ben ben je gewoon dol bij dat je er even uit mag. En dan, en dan weet je dat je op, een, op het hoogste niveau aan het spelen bent. En dat is fantastisch. Gisteren na de 8-1 tegen Frankrijk zei je... morgen wordt het een echte. Een echte wedstrijd. Dat werd het ook. Dat geef je net al aan. Dan kun je testen hoe Nederland is. Hoe ver Nederland is. Hoe ver zijn jullie op dit moment? dat kunnen zien? Deze wedstrijd hadden wij nodig om antwoord te kunnen geven... of wij iets in de melk te brokkelen hebben op de halve finale. Dat is het volgende grote heuveltje. Uh, en dat denk ik wel, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, het probleem is, de wedstrijden hiervoor, Frankrijk... Uh, ja, dat is geen meer, dat wisten we allemaal. En uh, dit wel. En uh, Dit is ook weer een, een teken aan de jongens van... oké, okay, uh, oké, okay, is, is dit het internationaal honger? Vergeet niet, Gerard, ik heb wel een hele jonge ploeg. Hè? Ik heb gasten erbij die spelen hier in tiende, de tiende, 12 twaalfde in het land. En die denken, jezus, wat gebeurt hier? En dat moet je meemaken. En die, zijn, die doen het fantastisch. Maar dat moet je wel meemaken. Om uiteindelijk dadelijk te weten in die halve finale wat je te wachten staat. Maar, maar, maar is dit niveau wat je verwacht had eigenlijk? Ja. Wist je van tevoren dat de jongens, die jonge jongens dit konden? Ja, ik, vind, uh, ik kies voor, ik kies voor uh, technisch vermogen. Technisch en tactisch in Het begint ook bij technisch vermogen. En wat je wel ziet, is ondanks het, dus, dus het hoge niveau, kunnen die jongens heel makkelijk, heel snel aan. Uh, dus van hier kunnen we alleen nog maar beter worden. Dat is het mooie met jonge mensen. Je weet dat Ashley Jackson bij Engeland over een fantastische strafcorner beschikt. Er is er niet één gekomen. Dat, dat was een van de grote pluspunten, denk ik, van deze wedstrijd. Dat jullie geen corner hebben toegestaan. Ja, zeker. Dat hebben we goed verdedigd. Uh, van alle, en ze kwamen trouwens ook gelukkig op de 1-1 met een, uh, een heel gek boogballetje via een stik van de Nederlander. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje tegen de spelverhouding zelfs in. Uh, maar goed, dat gebeurt allemaal. Zetten we ons overheen. En uh, ik vind dat we wat dat betreft uh, het goed hebben gedaan. Uh, inderdaad, geen enkele corner tegen. En vier of vijf voor, Gerard. Je bent er nog niet helemaal in die halve finale. We kunnen nog, ja, er kan bijna niks meer gebeuren zou je zeggen, maar. Ik jou, ken jou wel redelijk. Als ik je nu feliciteer, zeg je dat is te voorbaren. Dat is te voorbaren, Gerrit. Inderdaad, we kennen elkaar al een beetje. Maar uh, ja, je, het blijft wel sport. En we, we blijven onze tegenstanders serieus nemen. En respect voor de tegenstanders. Ierland heeft het fantastisch gedaan tegen Engeland. Het was maar 4-2, hè. Dus uh, wat dat betreft laten we nu uh, uh, uh, een beetje nederig blijven. Uh, uh, gewoon ons werk afmaken. Uh, misschien wordt het dan allemaal minder mooi en minder spannend. En dan krijg ik jou natuurlijk straks weer aan de lijn. Maar, uh, uh, uh, maar als we daar gewoon ons werk doen, dan spelen we de halve finale. Maar je bent er bijna, hè, Paul. Ja, ik, we zijn er bijna, Gerard. Absoluut. Nou, een gesprek tussen twee heren die elkaar erg goed kennen. Hockeybondscoach Paul van As was dat in gesprek met Gerard de Groot. En voor de goede orde, Nederland won dus niet met 5-3 van Engeland... zoals de bondscoach dacht, maar gewoon met 4-3. up the things that make you, mine. Hair, you needn't care you look beautiful all of the time en dat waren de met shine on. Het was weer een vreemde dag in de Vuelta vandaag. Voor de tweede achtereenvolgende dag verliep de etappe behoorlijk anders dan verwacht. Gisteren was daar de verrassende sprintzegen van Christopher Sutton... en vandaag kwamen de sprinters er al helemaal niet aan te pas. Pablo Lastras, de oude Spanjaard, won de etappe en hij pakt ook meteen de leiderstrui. Beste Nederlander was Bauke Mollema op de elfde plek. Pim Lichtaart, goedenavond. Goedenavond. Pim, de Nederlandse kampioen. Wist jij op voorhand dat het geen massasprint zou gaan worden vandaag? Met die twee klimmetjes in de finale? Ja, ik had zelf gedacht op papier uh, dat uh, ja, het spurs zou worden met een man of 60, zes, 70. Zes, dus maar, maar wel uh, met wel met ja. de helft van het peloton, zo'n beetje, ja. Ja, met een derde van het peloton ongeveer. Uh, maar ja, met is gewoon slopend, het weer is niet slopend. Het uh, is toch net iets lastiger dan op papier en uh, ja. Daar krijg je zulke rare dingen uit van. Ja, want ineens kregen we uh, de situatie dat de kopgroep van vier, waar iedereen eigenlijk op rekent dat hij ingerekend zal gaan worden, met daarbij jullie ploeggenoot uh, Rusland Pigoni, dat die wel uh, ingelopen zou worden. Maar goed, die bleef in één keer vooruit. Hè? Dat was een verrassing. Ja, nee, we zagen, het, op zich, we zagen het wel aankomen in het peloton, omdat er maar drie mannen uh, uh, reden in het peloton. Eentje van Leo Trek, eentje van en eentje van Ja. En dat is dan toch moeilijk tegen uh, ja, de. De hard rij is vooraan, maar ik bedoel, Stefaneel zit mee, Lastras zit mee, is toch geen pannenkoeken, vind denk ik. En uh, ja, dat zou heel lastig gaan worden en ja, ze hebben stand gehouden voor. Ja, ze hebben stand gehouden. Uh, Wout Poels, jij zit daar ook in de lobby van het hotel. Ook goedenavond. Goedenavond. Uh, jij zag die sprinters één voor één wegvallen uit dat uh, peloton. Had jij dat verwacht? Uh, nou ja, die, uh, die laatste klim die was toch nog wel uh, heel lastig eigenlijk. Dus toen ik op die klimmen zat, en uh, verwacht ik wel dat er niet, uh, de sprinters er niet meer bij zouden zitten. Ja, hoe, hoe is dat eigenlijk uh, in zo'n peloton in de Vuelta? Want uh, op papier heb je dan te maken met een nou, relatief gemakkelijke etappe. Een etappe waarvan je in de Tour echt op voorhand al kunt aannemen. Dat wordt een sprint -etappe. Maar is er in Spanje überhaupt één stuk weg waar je echt vlak kunt rijden? Ja, nou, uh, de, de dagen die we nu hebben gehad, dat was eigenlijk alleen maar echt alleen maar op en af. En, uh, ja, en dan met het weer natuurlijk, dan is het gewoon heel zwaar, heel warm. En uh, ja, dan moet je alle zuilen bijzetten om, uh, om, om je goed te handhaven. Ja, ook, ook voor jou, want jij bent toch wel iemand die behoorlijk gemakkelijk die, die, die heuveltjes en die bergjes op kan? Ja, normaal gezien wel, maar ik had vandaag... Ik uh, uh, ik meen in een tweede groep binnen op, uh, op drie minuten van, uh, van de winnaar. Dus uh, ja, dat was eigenlijk niet zoals gepland. Maar ja, uh, op een gegeven moment ging het gewoon niet harder. En ja, uh, als het niet harder gaat, dan... Uh, ja, dan kom je in een ander groepje terecht. Ja, en dan ga je gewoon in zo'n groepje mee naar de finish. Uh, Pim, uh, jullie hadden met die Rusland Piet Pitgoni, hè, man uit Oekraïne, uh, toch ook al een hele ervaren man, hadden jullie iemand in de kopgroep. Was jij niet van plan om vandaag iets te ondernemen? Ja, ik was eigenlijk van plan om uh, aan te haken, bij de groep, op het veldpapier leken te doen. Uh, ja, dat kwam er dus niet van. En er uh, waren drie mannen aangewezen om mee te zitten en uh, daar was Rusland er één van. Hij was er eentje van, uh, maar jij had gewoon de benen niet? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, ik, ik, wilde gewoon, ik wilde proberen water te op die laatste klim. En dan, uh, met een dumpster te sprinten, zoals ik ook in de uh, basklant heb gedaan, twee keer dit jaar. Uh, ja. ja, het is vooral allemaal nieuw en uh, het gaat iets rapper dan ik had misschien had verwacht. En, uh, het weer gaat ook niet echt in mijn voordeel, het is zo warm. En ja, we blijven gewoon vaak een goede renners over voor en uh, daar zit ik gewoon niet weg. Nee, want als je er wel bij had gezeten, ja, één ding weten we van jou, zeker sinds dat NK en daarvoor eigenlijk ook wel. Jij kunt wel in zo'n finale het uiteindelijk afmaken, hè? Ja, nee, ja, daarom uh, hield ik me ook heel rustig in het begin. En uh, uh, ja, had ik gewoon gedacht om er uh, vandaag misschien mee te kunnen doen. En uh, ja, nou, het was gewoon te lastig. Ja. Ik wel, uh, en jij kwam uiteindelijk ook op achterstand binnen, hè? Nog achterwoud, hè, geloof ik? Ja, nou ja, ik merkte in het laatste klimmetje dat het niet voor vandaag zou zijn. Dus daar uh, heb ik uh, gewoon uh, gevolgd tot aan de streep. Uh, en toen mijn eigen ritme gezocht op, op het moment dat ik hier begon. Wout, en jij moest dus lossen. Jij zat in die groep op drie minuten. Maar ik kan me bij jou voorstellen dat jij denkt: morgen dan gaan we het echte gebergte in. Dan kom ik op mijn favoriete terrein. We gaan naar de Sierra Nevada boven de 2000 meter. Ja, dat is echt klimmen. Ja, dat is echt klimmen, ja. En, uh, ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Hopen dat de benen iets be beter draaien dan, uh, dan vandaag. Maar uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, want uh, Lastras, kan ik me zo voorstellen, die gaat daar toch zijn trui wel kwijtraken, hè? Zijn rode trui. Ja, ik denk dat morgen dat, uh, dat toch wel uh, het klassement al uh, voor een deel wordt gezet. En uh, dus ja, morgen weten we meer morgenavond. Ja, jij kijkt natuurlijk altijd ook als renner een beetje om je heen. Jij ziet de concurrentie. Wat zijn, wat jou betreft, de te kloppen mannen in deze Vuelta? Nibali uh, bijvoorbeeld, zit hij er goed bij? Wie? Nibali? Uh, ja, Nibali die rijdt ook goed. Maar uh, vandaag viel ook op dat uh, Wiggins, uh, die, die rijdt heel attent van voren, uh, van voren mee op die klim met heel de ploeg. Dus uh, ja, dat zag er eigenlijk ook heel, heel goed uit. En ja, uh, Lotto met Van de Broek natuurlijk, die zat er ook heel goed bij. Dus... Uh, dus ja, ik denk dat dat toch een beetje de mannen zijn. Ja, met Wiggins en Van der Broek noem je trouwens meteen twee namen... die met eenzelfde soort gevoel in die veld daar zitten als jij, hè? Een ja. revanche voor een Tour die, die niet gelukt is. Ja, inderdaad. Dus, uh, dus die zullen natuurlijk wel extra gebrand zijn... om, uh, om hier nog een goed uh, resultaat mee te zetten. Pim Lichthart, kijk jij je ogen uit? Uh, nee, ik heb er al gisteren heel erg mijn ogen uitgekeken... dat het uh, toch wel iets rapper gaat als in uh, als de andere koers. En uh, vandaag was het weer niet anders. Uh, We hebben gewoon heel erg hard fietsen. Ja. Zijn er nog etappes waarvan jij denkt, van, nou daar kan het dan wel gebeuren. Daar zou ik mijn naam wel eens kunnen vestigen. Want ja, uh, debuteren in de Vuelta en dan meteen een etappe pakken. Ik kan me voorstellen dat het jouw droom is. Ja, droom. Uh, ik wil gewoon deze Vuelta heel goed uitdoen. En uh, uh, als het even kan, wil uh, ik mijn gewoon wel een keer laten zien. Maar uh, uh, ja, dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is gewoon uh, goed Madrid halen. En uh, op het moment dat de kans zich toedoet, dan uh, zal ik die proberen met beide handen aan te grijpen. En dat kan zijn in de sprint of uh, straks verderop in het veld als ik een keer mee kan zitten. En, uh, ja. ik, heb niet, uh, ik heb niet één uh, etappe uh, uitgekozen. Uit, uh, ja. Dat is nog niet uh, aan de orde denk ik op dit moment in mijn carrière. En voorlopig kunnen jullie je vasthouden aan het idee dat het een hele vreemde veld is... waarin iedere etappe tot nu toe anders loopt dan iedereen verwacht? Dat weet je. Oké, okay, dank dat jullie aan de telefoon wilden komen. Pim Lichthart en Wout Pols. Brooke Fraser weet in ieder geval dat er iets in het water zit. Something in the water. Ze komt uit Australië. Ze hadden wat uit te praten bij FC Utrecht. Trainer Erwin Koeman en technisch directeur Fooke Boy. Dit weekend werd bekend dat Utrecht Rodney Snyder had aangetrokken. En Koeman reageerde daar zaterdag zeer geprikkeld op. Uh, je krijgt uh, Rodney Snyder erbij. Uh, ben je daar tevreden mee? Ik heb het gehoord. Ja. Maar tevreden? Ja, ik uh, ben er niet over ingelicht. Dus uh, daar wil ik het bij laten maar ook weer aan je gezicht af te lezen, zit daar behoorlijk wat irritatie, Erwin. Ja, soms moet je irritatie kwijt, maar dat doe ik niet hier. Nou, dat was dus duidelijk, er moesten vandaag wat plooien worden gladgestreken. Dat gebeurde ook. U hoort technisch directeur Fouke Boy, trainer Erwin Koeman... en als eerste de voorzitter van FC Utrecht, Jan-Willem van Dop. Ja, uiteindelijk hebben we een, een goed gesprek met elkaar gehad... waarvan wij al gisteren ook naar buiten hadden gebracht dat dat zou plaatsvinden.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 Het verhaal was, Erwin Koeman wist niet dat Rodney Sneijder zou komen. Uh, werd daardoor verrast door Foukebooi. Uh, wist hij het nou echt niet, of, of hoe zat het nou? Nou, wat wel, uh, uh, Erwin uh, was op de hoogte van het feit dat, hij, dat wij op een bepaald moment met, uh, met Rodney, uh, uh, dat we daar natuurlijk naar zouden kijken. En ik heb dat geprobeerd uit te leggen, dat is ook op een verkeerde manier denk ik geïnterpreteerd vanuit die 90-10 uh, situatie. Uh, nogmaals, de stappen waarin de trainer zijn verantwoordelijkheid krijgt in het aantrekken van een speler, daar is een stap overgeslagen. Nogmaals, daar heeft FC Utrecht zijn excuses voor aangeboden. En that's it. Wat was het belangrijkste twistpunt, uh, Erwin? Een simpele vraag, natuurlijk. Maar gaat dat alleen maar over het feit dat er een speler komt. Die, uh, jij dan, uh, waar jij niet van wist? Of zeg je van. het is wel een opkropping geweest van meer die uitbarsting van zaterdag? Nee, het was een, uh, wat ik heb verteld. dat ik niet uh, over geïnformeerd was. Dat was het. Ja, en, en nu is alles pijs en vreed. Het is moeilijk te geloven na een dag vergaderen. Ja, maar oké. Okay, uh, uh, we hebben inderdaad een aantal uren gezeten. Dus dat houdt in dat er over heel veel dingen zijn gesproken. En uh, je moet. Uh, Duidelijk en eerlijk communiceren met elkaar. Dat is heel belangrijk. Als laatste, heb je toezeggingen gekregen dat je toch nog wat mag aantrekken spelers die jij graag wil zien? Nou, ik. Uh, kijk, het is zo dat, dat niet alles niet iedereen bij Utrecht kan voetballen. We hebben natuurlijk al uh, verleden weken uh, met een aantal spelers gesproken. Het, uh, je kan alleen spelers halen die ook financieel haalbaar zijn. En tegenwoordig uh, moet je heel veel betalen voor spelers. Is daar nog iets over bekend geworden? Nee, nee, nee, nee. Is Erwin Koeman vandaag heel dichtbij zijn vertrek geweest hier in Utrecht of niet? Ja, we hebben vandaag langdurig met elkaar gesproken. En, uh, ja, goed, het was uh, ja, gewoon een heel uh, goed en duidelijk gesprek van twee kanten uit. En, uh, ik denk dat dat ook de insteek van, het, uh, van deze, deze dag is geweest om uh, die duidelijk, duidelijkheid te hebben. En dat, uh, dat is ook gebeurd. En, uh, ja. We uh, weten van elkaar hoe het, uh, hoe het is gegaan en hoe het erin zit. En, uh, ja, uiteindelijk gaat het erom dat je weer verder uh, wil met elkaar. We fietsen een klein beetje om de vraag heen. Uh, jullie hebben urenlang met elkaar gesproken. Hij had ook iemand bij zich. Uh, en dan lijkt het een beetje van is het erop of is het eronder? Nee, helemaal niet. Het gaat gewoon dat je uh, duidelijkheid uh, wil hebben met elkaar en dat is gebeurd. En ik geloof dat verder ook uh, onze voorzitter uh, uitvoerig heeft uitgelegd uh, hoe de zaken zijn gegaan. Dus uh, daar wil ik het ook bij laten. Nou, die laatste man was dus Fouke Boy, de technisch directeur van FC Utrecht. De bijdrage was van Ragnar Niemeijer. Eind goed, al goed, zullen we dan maar zeggen. Erwin Koeman blijft gewoon bij FC Utrecht. Maar ongewild speelde Rodney Sneijder een rol in die onrust bij Utrecht. Dat hij definitief gehuurd zou worden van Ajax... was zaterdag bij zijn nieuwe trainer Erwin Koeman... na de wedstrijd tegen Vitesse dus nog niet helemaal bekend. En vanavond was Sneijder als toeschouwer aanwezig... bij het duel tussen jong FC Utrecht en jong Ajax. Utrecht won met 3-1, maar het ging natuurlijk om Sneijder. Verslaggever Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Holland... haalde Sneijder voor de microfoon. Rotnie, we staan terecht. Ja, dat is voor jou een bekend trein, maar uh, nu bij de kleedkamer van Jong Ajax, die ken je ook wel vrij goed. Uh, het is allemaal snel gegaan, opeens je overgang? Hè? Ja, het is heel snel gegaan, uh, ze melden zich en eigenlijk was het twee dagen daarna was alles al... Uh... Al geregeld, vandaag moeten we nog veel regelen. En, uh, ja, vanavond zal het laatste detail zal, zal afgehandeld worden. En dan zal ik morgen trainen met u terug. Schrok je nog van alle commotie daarna? Dat de trainer niet helemaal wist en dat je denkt van wat overkomt me nu? Ja, dat is natuurlijk, uh, ja, laat ik het zo zeggen, minder fijn. Maar ik, uh, uh, Het gaat hem gaat, het gaat niet om mij. Ik heb de trainer gesproken en uh, uh, ja, verder kan ik er eigenlijk weinig over zeggen. Nee, je hebt me gesproken en. Uh... Hij vindt het fijn dat je erbij bent. Ja, zeker. Ik uh, krijg heel veel vertrouwen van de club. En ze zijn allemaal blij dat ik er ben. En, uh, ja, ik ga mijn stinkende best doen om dat, uh, om dat aan de mensen hier terug te betalen. Ja, want als Utrecht bij Utrecht spelen, uh, is dat dan uh, wat je altijd gewild hebt? Of is dat, dat Ajax-hard, dat klopt dan nog wat harder? Ja, ik heb natuurlijk mijn hele leven 11 uh, jaar lang uh, in de Ajax-opleiding gespeeld. Uh, maar ik moet eerlijk toegeven, ik ben een rasrechter Utrecht. En uh, mijn gevoel voor Utrecht is altijd sterk geweest. En ik vind het een hele mooie club, en, uh, ja, in mijn eigen stad, ik ken veel mensen hier, dus uh, nee, ik heb er heel veel zin in. Dat is ook een optie te kopen, hè, geloof ik, niet voor Utrecht. Ja, dat klopt, zij zijn mogen het eerste, uh, zijn eerste met mij praten uh, na het seizoen. Uh, althans, ze hebben de eerste optie om mij te kopen. Maar de intentie is hier goed presteren om Frank de Boer te laten zien van, kijk, uh, ik kan het heel goed. Ja, ik wil goed presteren voor mezelf en voor Utrecht. En dat, totaal, dat is waar ik nu aan denk. Uh, mijn focus ligt op Utrecht en uh, op dit seizoen. En verder wil ik nog niet kijken. Dank je wel. En dat zei Rodney Snyder. Ik was iets te vroeg. Maar uh, de nieuwe speler dus van FC Utrecht. Om wie zoveel te doen was. Dan gaan we naar een echte versport. Morgen beginnen in Parijs de wereldkampioenschappen judo. Veertien Nederlandse deelnemers strijden. Behalve om de wereldtitel ook om punten. Voor de ranking voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Morgen komen Birgit Ente, Jeroen Mooren en Jasper de Jong in actie. En vandaag was de loting. Die verliep niet helemaal vlekkeloos. Zometeen horen we Marjolein van Une, de bondscoach bij de vrouwen. Nu eerst Maarten Arends, de bondscoach van de mannen... over de iets wat chaotisch verlopen loting in Parijs. Ja, normaal krijg je altijd zo'n mooi papiertje uitgereikt naar de loting. Maar in Frankrijk doen ze daar anderhalf uur over om een kapietje te maken. Dat is een beetje lastig. Gelukkig heb ik op internet net even snel kunnen kijken. Dus dat is opgelost, maar het is wel irritant. Hoe moeten we dit WK duiden in het geheel van al die wedstrijden... die het hele jaar afwerkt? Nou, voor mij is dit het belangrijkste toernooi van dit jaar. Een uh, wereldkampioenschap, dus er zijn titels te halen en medailles te winnen. Dus uh, daar ben ik nu mee bezig. Dit is voor mij het belangrijkste toernooi van het jaar. Toch lijkt het alsof alles in het teken staat van die Olympische Spelen. Ja, na dit toernooi. Dan uh, staat alles in het teken van de Spelen. Het belangrijkste is nu dit toernooi. Wereldkampioen worden of een medaille halen een WK. aan. Dat is het belangrijkste. Zien de judokers het ook zo? Ja. Ik denk het wel. Die, de meesten zijn al redelijk goed geplaatst. Dus die hoeven niet zoveel te doen meer voor de Spelen. Dus die zijn alleen maar bezig om hier een medaille te halen. Wat is hier te verdienen behalve een uh, wereldtitel die natuurlijk heel fraai is? Ja, ik denk dat je precies zegt, een wereldtitel. Dat is hier te halen. En extra er punten? punten? Ja, punten. het zijn veel punten voor de ik voor de Spelen. Maar wat ik je net al zeg, daar staan de meeste jongens mij al goed op. Dus dat, daar ben ik niet echt mee bezig. Ik ben bezig met die WK. Je zegt de ploeg voor de Olympische Spelen staat toch al bijna vast. Ik denk vijf, vijf categorieën. Zij ben ik geplaatst, zeg maar, of zal ik me gaan plaatsen en twee gewichten zal nog lastig worden. De nominaties zijn binnen, maar er moet ook nog gekwalificeerd worden. Wat houdt dat in? Ja, dat is volgend jaar, dat is voor hem behoud. Kijk, kijk, daar komen ze toevallig net aan, onze mooie poolstaten. Ja. Kijk, die komen net even langs. Ja, ze zijn naar een drukkerij gebracht he, met nou, een mooie kafje erop. Ze hebben een mooi kafje eromheen gedaan. Dat is toch weer die Franse slag. He. Ze kunnen er toch een beetje. Je kleur ook nog wel. Je collega Maarten heeft eindelijk de resultaten van de loting binnen. Jij loopt nu ook met een paar enveloppen rond. Belachelijk, hè? Ik, heb, ik ben over de tafel heen gegaan. Ik heb een grip gedaan in die doos. En ik heb tien van die exemplaren meegenomen. Die gewoon vechten voor een, een exemplaarloting. Belachelijk. Ja, want het raar is, je zit in de zaal. Je ziet dat gebeuren op een groot beeldscherm. Ja. Er komen geen hard copies van. Nee. En je, je doka's, die hebben het al gezien op internet. Ja, je gaat bellen met jouw sporters. En die zijn op de hoogte. Sterker nog, de hele buitenwereld is op de hoogte. Want wat ga je nu doen? De resultaten bespreken met de sporters die het willen weten? Ja, daar nou zitten er natuurlijk nog een paar in Nederland. Maar ik heb er inmiddels aan de lijn gehad natuurlijk. En met hen afgesproken dat ze in ieder geval thuis al de video's gaan bekijken. Zodra ze aankomen, ga ik dan met hun uh, samen uh, bespreken wat de wat, uh, tactiek wordt en uh, de aanpak. Wat is voor jou de waarde van dit uh, WK in uh, de opmaat naar de Olympische Spelen? Ja, waarde. Kijk, je wil allemaal een wereldkampioen, je wil allemaal medailles op de WK hebben. Maar het belangrijkste moment is nog steeds volgend jaar. Dat moeten we dus niet vergeten. We moeten alleen zien van hoe staan we er nu voor en wat heeft onze trainingsarbeid nu opgeleverd. En hoe staat de rest van de wereld top ervoor. Dus... En als je scoort, dubbele punten. En als je scoort, dubbele punten. Ja, absoluut. Toch even kijken naar de dag van morgen. Ja, Jeroen heeft een goede loting, moet ik zeggen. Uh, eerste ronde vrij onbekend. Uh, daarna heb je, uh, zoals het eruit ziet, het zijn andere jongens aan elkaar. Maar ik denk, Azerbaijan, waar je van verloren op de EK. Kan niet van winnen, EK was zich gewoon niet fit en niet scherp. Dus uh, ja, goede loting. Kortfinale, uh, de nummer 1 van de wereld. Maar ja, dan, als je daar verliest, heb je toch nog geen kans in. Dus uh, prima. En, en een debutant? Jasper mag alles. Uh, onbekende eerste ronde, daarna een Cubaan. Dus uh, uh, wel redelijk geloot. Ik denk dat hij wel een paar potjes moet kunnen winnen. Jij houdt niet van wedden, geloof ik, hè? Ik weet niet. Drie medailles? Ik zeg niks. Maarten Arends die niks zegt. Het is bijzonder, de wereldkampioenschappen. Judo beginnen dus morgen en duren tot en met zaterdag. Take me to the matter door. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open the door. When the bull is on the rain, You need all the help you can And the mariachi sing With the long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 We'll win. in my space. Dit nummer is alweer van 1980, een long way back dus. En toch stond hij gewoon afgelopen april aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen op de Grote Markt in Brugge. Optreden van Garland Jeffries, de Matador heette dit nummer. Zaterdag beginnen we in het Zuid-Koreaanse Daegu... aan de wereldkampioenschappen Atletiek. Voor Nederland zal daar onder andere de dames Estafette ploeg aan de start verschijnen. En een van die dames is een groot talent, Daphne Schippers. Eigenlijk is ze zevenkamster, maar voor dit WK maakt ze nog maar 19-jarige een uitzondering. Matthijs Westraat ging kijken bij de laatste training op Nederlandse bodem op Papendal. Oké, okay, loop even jezelf, uh, voor jezelf even je versnellingen nog. En daarna gaan we verder met uh, de rifles. Wiegert Kunissen is de vette coach van de dames. Die bestaat uit zes dames. Wat is dit voor clubmeiden? Een zeer getalenteerde groep meiden. Zeer jong ook. Ik bedoel, de oudste is 22 en de jongste moet nog 19 worden, als ik het goed heb. Uh, twee juniores en uh, vier neo senioren zoals dat heet. Ook jonkies. Ook jonkies, ja precies. Zeer getalenteerd. Eén uh, meerkampster, Daphne Schippers. Nou ja, multitalent lees ik al her en der in de pers. En ik denk dat dat de rechte term is, gezien uh, de, de hoeveelheid uh, mogelijkheden die ze heeft. Natuurlijk als eerste een zevenkampster, maar uh, ja, ook uh, zeer waardevol voor het s team okay, Maak het nog korter. Tafne Schippers, je moet me even één ding uitleggen. Je bent onze ja, super zevenkampster. Je bent een super talent als het gaat om de sprint. En nou ik, sluit je aan bij de STV. Leg eens uit. Ja, we gaan een SV lopen in Degu. Dus uh, daar hoor ik ook bij. En, uh, en daar moeten we voor trainen. Maar je doet geen zevenkamp? Nee, dat klopt. Het wordt net iets te veel om, uh, om drie meerkampen te doen, denk ik, dit jaar. Ik heb uh, twee echte pieken gehad op mijn meerkampen. En uh, een derde wordt te veel en uh, daardoor kan ik nu gaan sprinten en uh, estafette doen. Ja, sprinten, 200 meter sprint, uh, heb je het over. 100 meter past ook zomaar in jouw portefeuille. Ja, dat klopt. Maar ook dat wordt dan weer te veel als je de 100, 200 en estafette doet. En dat is ook wel weer een besluit om, om een beetje rustiger aan te doen. Ja, dat is natuurlijk nog steeds veel. Maar uh, we hebben besloten om niet de meerkant te doen. En als je dan wel de 100, 200 en doet, dan heb je dezelfde belasting. Dus uh, vandaar dat we gekozen hebben voor de 200 en de s En dan moet je ineens samenwerken met vijf andere meiden. Hoe is dat? Ja, eigenlijk ook wel weer heel leuk. Het heeft wel een bepaald idee. Want je wil met z'n allen hardlopen. Dus dan in één keer ben je met je concurrenten eigenlijk die je in Nederland hebt. Dan ben je in één keer samen. Five, five. Zijn jullie uh, relatief kort bij elkaar? Hoe werkt dat? Want meestal in een groep ontstaat er een soort, een soort hiërarchie. Uh, gaat dat een beetje vanzelf? Is dat bij jullie ook zo? Nou, eigenlijk omdat we elkaar dus nog kort kennen, is het, is het gewoon een gezellig team. En, uh, en nog niet echt uh, andere dingen, nee. Maar ja, ze zeggen altijd: dat is, dat is nodig, er is een leider nodig. Zie jij jezelf bijvoorbeeld als zo'n leider? Nee, ik denk niet dat ik een leider ben in deze groep. Want, Waarom uh, Ja, omdat zij uh, vaker met elkaar trainen. Ik train niet altijd mee, maar ik probeer zoveel mogelijk mee te trainen. Dus uh, zij kennen elkaar beter dan wat ik met de groep ken eigenlijk. Jouw inlaat snelheid is 1.11 en 1.10. Uh, ik heb geen idee, is dat goed? Nou, dat is dus 3.30 vliegend, ja, dat is als je het krederie doet. Wat is de aankomende snelheid van Daphne? Is snelheid. Daphne is ook een meerkampster. Dus het is geen sprintster, maar het is een meerkampster die ook in het Vette team zit. Dan heb je met meerdere belangen te maken. Je hebt met je eigen meerkamp te maken en met Vette. Um, dus ja, dat, dat gaat niet altijd samen. Nou, dat, dat heb je van elkaar te, te respecteren. Dus je moet een beetje geven en een ja. beetje nemen in sommige gevallen. Pak! Is dit eigenlijk het hoogtepunt van jouw seizoen? Nee, het is eigenlijk niet het hoogtepunt. Mijn EK junior was mijn hoogtepunt. En uh, daar heb ik ook wel laten zien uh, dat dat al een hoogtepunt was. En, uh, is dit dan meer een heel mooi luxe leermoment? Ja, het is zeker een, een, ja, echt wel een groot leerpunt denk ik. Want het is, uh, je zit daar in een stadion met 66.000 mensen. En uh, met allemaal uh, echte toppers die natuurlijk uh, ja, gewoon over keihard lopen en doen. En uh, daar leer je denk ik heel veel van. En door! Wanneer stapt Daphne Schippers met een grote glimlach op het vliegtuig terug naar huis? Ik hoop eerst maar gewoon de series door te komen. En, uh, en ja, met, ik hoop gewoon een PR te halen. En verder moeten we gewoon zien wat erin zit. Mogen we ergens stiekem in ons achterhoofd als Nederland zijnde... toch een beetje hopen op een stuntje misschien, volgende week? Hopen mag altijd. Het hoeft ook niet stiekem, tuurlijk. Daar hoop ik ook op. En wat ik verwacht. Maar is... zit het erin? Ik verwacht een hele goede prestatie. Ja, en, en waar dat toe leidt, dat weet je niet, want je hebt ook met tegenstanders te maken. Maar ik verwacht dat zij zichzelf ten opzichte van dit seizoen flink zullen verbeteren. Ja. Pixplinter nieuw nummer van de Nederlandse band Hype. Deze maand uitgekomen, don't give up on me. In Spanje werd de start van de voetbalcompetitie uitgesteld. Er werd afgelopen weekend niet gespeeld vanwege een spelerstaking. En waarschijnlijk wordt daar ook komend weekend niet gevoetbald. Hetzelfde dreigt nou in Italië te gaan gebeuren. De competitie hoort daar aanstaande zaterdag van start te gaan. Maar ook daar gaat waarschijnlijk gestaakt worden. Emiel Schelvis, goedenavond. Goedenavond trio. Emiel, je volgt voor Sport1 en voor ons het Italiaanse voetbal. Uh, nou, de eerste vraag, uh, de logische vraag, waarom wordt er gestaakt? Nou ja, het, het, het probleem is eigenlijk hetzelfde, hoewel het niet om het, uh, om het uh, uiteindelijk zelf de bepaling gaat. Want hè, in, in Spanje hebben ze veel spelers nog geld te goed. In Italië zal, zal dat trouwens misschien voor een aantal spelers ook nog wel gelden. Maar in Italië gebeurt hetzelfde als in Spanje. Nou, met die voorzitters geven eigenlijk gewoon te veel geld uit. Uh, en uh, dat proberen ze in Italië. Daar is vorig jaar al een grote strijd over geweest. Want het is al, al bijna twee keer tot een staking gekomen. Dat proberen eigenlijk onder dat laatste contractjaar. Wat veel spelers dan hebben. En uh, uit hun contract lopen en dan gratis naar een andere club gaan. Dat vertegenwoordigt natuurlijk een bepaalde waarde. Daar proberen ze eigenlijk onderuit te komen. Door die spelers bijvoorbeeld uh, in die bepaling alleen te laten trainen. Waardoor zo'n speler zich natuurlijk ongelukkig gaat voelen. En dan misschien halverwege zo'n seizoen. Uh, Zijn laatste, uh, laatste uh, contractjaar. Uh, toch wel genegen is om naar een club te gaan. Uh, de onderhandelingen vorig jaar gingen zelfs zo ver... dat uh, clubvoorzitters eigenlijk wilden bepalen... Hè, want het zijn de clubs tegenover de spelers... De clubs eigenlijk wilden bepalen dat zij mochten zeggen... Uh, naar welke club die, die eventueel getransfereerd zou kunnen worden. Want dan hadden zij misschien al overeenstemming bereikt met die club. En dan, dan zouden ze het salaris uh, kunnen garanderen in de onderhandelingen. Kortom, men wil gewoon uh, niet te veel verlies leiden. En ja, de meeste clubs, wij zijn allemaal... Ontzettend braaf in Nederland. We houden ons keurig aan allerlei fair play regels opgesteld door de KNVB. Maar in Italië wordt het toch iets meer, en trouwens in heel Latijns uh, Europa wordt het wat meer met de losse polsen uh, dat soort begrotingen gemaakt. En ja, misschien dat het als het ooit nog eens uh, op een strenge regel regelgeving komt vanuit de UEFA, dat echt allemaal echt doorgaat, dan wordt het misschien allemaal anders. Dat zou voor ons heel erg goed zijn. Maar voorlopig zitten ze nog met dit soort conflicten. Ja, dit soort conflicten, pure machtsstrijd dus eigenlijk. Ja. Uh, zoiets kun je toch op een gegeven moment gaan vastleggen in een voetbal-CAO. Ja, die CO die had er al uh, moeten zijn. Ze hadden uh, mondeling overeenkomst. Daarover bereikt, dachten de spelers, hè, onder aanvoering van uh, Damiano Tomassi... ...oud-international en oud-speler van AS Roma. Ontzettende, uh, uh, leuke uh, speler die ik nog wel eens een keer geïnterviewd heb. Uh, en ja, die is het nu gewoon ook zat, uh, heeft hij gezegd. Uh, uh, de CEO, zoals die daar lag, met nog één of twee dingetjes waar ze nog van over zouden zeggen... ...die had eigenlijk al ondertekend moeten worden. En dat ging toen nog maar om details, maar dat hebben ze dus nog steeds niet gedaan. En... Ja, ik, ik denk dat als die handtekening... Uh, morgen is er weer een bespreking, als die handtekening er morgen niet is... dat zij echt gewoon gaan zeggen, ja, we spelen niet. Nee, dus echt met de koppen tegenover elkaar nu. Uh, heb jij enig idee wie er dan uiteindelijk aan het langste end gaat trekken? Uh, je zou normaal gesproken zeggen... ja, de spelers uiteindelijk tegenwoordigen zij gewoon de macht in het voetbal. Maar ja, zo nee, werkt het niet. Hè? Steeds meer. Ja, ik denk dat de spelers uh, hun, hun poot stijf gaan. Nou, en ze worden natuurlijk. Juist nu Spanje ook gestaakt heeft. Ja, voelen ze dat als een, uh, als een middel uh, dat zij ook uh, nu zullen gaan aanwenden. En, en die vakbonden, ook dat is net weer van een ander kaliber als bij ons. Die vakbonden die zijn daar best wel machtig. Die hebben al eens meer uh, uh, competities stilgelegd. Dat is in Italië alweer enige tijd geleden. Maar uh, iedere speler is daar aangesloten bij de vakbond. En iedere speler heeft ook uh, ja, een gevoel bij die vakbond. Dus die solidariteit onder die spelers is behoorlijk groot. En, dus ik denk echt dat het tot een, uh, een staking gaat komen als we die clubs morgen niet zwichten... Uh, voor dat argument. En dan ja, zullen ze toch de verliezen maar weer verder op de koop toe moeten nemen. Maar om je een voorbeeld te geven... deze week speelt Udinese in de voorronde van de Champions League tegen Arsenal... om aan te geven hoe bijvoorbeeld zo'n club daarin staat... zo'n voorzitter daar, Potso... die heeft bijvoorbeeld een, een dependance in Granada... Die, die heeft dus 30 spelers... hou je vast, he Gio... 30 spelers verhandeld... Eh, gedurende de transferperiode. Dus die man die, die zit gewoon alleen maar te rekenen... of hij er eventueel uiteindelijk nog, uh, nog verlies op gaat leiden. En gelukkig heeft hij dan Inler naar Napoli verkocht... en Sanchez naar Barcelona. Dus hij zit voorlopig aan de goede kant. Maar al zijn collega's zitten heel vaak aan, aan de verkeerde kant... Dus, ja, voor die, is het, voor die is het slecht toeval op dit moment. Die zullen toch uiteindelijk uh, uh, moeten zwichten, denk ik, voor datgene wat de spelers willen. Wat ze natuurlijk ooit met het Bosman-arrest al met z'n allen in Europa hebben bewerkstelligd. Namelijk, dus als je je laatste contractjaar hebt en je hebt geen goede aanbieding gehad, ja, dan loop je uit je contract, zoals dat zo mooi heet. En uh, ja, spelers gedragen zich daar ook niet altijd even fatsoenlijk in. Denk even aan de Guzman uh, in, in het Nederlandse, maar. Ja, ze hebben wel de macht. Ja, want is dat toch niet het grote probleem dat je regels kunt bedenken wat je wil? Hè? Je spreekt zelf al over dat Bosman-arrest, straks misschien een voetbal-cao. Maar uiteindelijk, ja, dat hele voetbal blijft wat dat betreft toch een schimmige wereld... waarin uiteindelijk ja, beide kanten zo goed mogelijk proberen te profiteren van uh, mekaar zwakte. Ja, nou ja, goed. Na het boswonares en na de chaos eigenlijk die dat ook veroorzaakt heeft, zijn we denk ik onder de hand wel weer toe. En, en nogmaals gezegd, hè, die, die regels die, uh, die Platini met uh, financial fair play uh, wil gaan opleggen, zijn daar een belangrijke uh, leidraad in. Ja, daar zijn we wel weer langzamerhand aan toe. Want het is natuurlijk een chaos, ook veroorzaakt door de transferwindows. En ik ben het wat dat er gaat, ook helemaal met Riemer van der Velde eens. Die ik uh, gisteren bij jullie op de radio horen de orde verklaren dat zo'n transferwindow natuurlijk helemaal nergens meer op slaat op dit moment. Omdat, ja, de competitievervalsing is aan alle kanten aan de orde. En, en de clubs die op het allerlaatste moment met een transfer geconfronteerd worden... kunnen niets meer halen ter vervanging. Dus aan de onderkant Romeo je een competitie ook. Want het zijn natuurlijk altijd de topclubs die profiteren. Romeo je een competitie enorm af. Dus ja... De, de, die voetbalclubs moeten nu ook eens met z'n allen gaan beseffen dat ze elkaar nodig hebben. En, en ja, misschien dat de spelers ook wat meer uh, realiteitszin kunnen gaan tonen. Ja, in, uh, wat laten we eerlijk zijn. Ja, we hoeven niet echt medelijden met ze te hebben, hè? Nee, en, en ja, als je nu weer ziet, hè, bedoel, uh, het is natuurlijk wel verrang. Om, aan de ene kant hoor je allerlei mensen berichten afgeven over een economische crisis die ons met z'n allen te wachten staat. En lees jij maar eens even de transferbedragen die in het voetbal alweer over tafel vliegen. Van 45 miljoen van pastoren naar Paris Saint-Germain. Tot bedragen die natuurlijk door Manchester City betaald worden voor, voor spelers. Het is werkelijk... Ja, van de krankzinnigheid Het heeft echt helemaal niets meer met een uh, normaal verkeer van, uh, van mensen die een bepaalde kwaliteit hebben te maken. Het is gewoon nog steeds de complete madness. Ja, nog even praktisch, Emiel. Uh, de kans dat er zaterdag gevoetbald wordt, is? Hoeveel procent? Nou, ik zeg op dit moment is die. Is die... Kans 25 procent. De spelers die zijn absoluut in het, uh, in het voordeel in, uh, in deze situatie. En, en na morgen, en misschien dat er dan woensdag nog een, uh, een subvergaderingetje komt... maar na, na, na morgen en overmorgen weten we dat zeker. En ik, op dit moment zet ik echt in op nou, Nog even iets heel anders. Uh, het gaat uiteindelijk toch weer om hetzelfde, om een transfer. Vandaag werd bekend dat AZ-keeper Sergio Romero uiteindelijk dan toch naar Sampdoria gaat. Uh, die ploeg die speelt tegenwoordig in de Serie B. Kun jij uitleggen waarom de keeper van het Argentijnse nationale elftal... Liever in de serie B speelt dan in de eredivisie. Ja, dat is mij ook enigszins een raadsel, eerlijk gezegd. Maar dat zal ook wel weer met financiën te maken hebben. Hij is, uh, wat ik begreep, ik heb uh, een tijdje geleden voor de Copa America... een Argentijnse journalist gesproken. En die heeft mij verteld dat hij in de selectie van Argentinië nogal is uitgelachen... dat hij bij uh, AZ in Alkmaar speelt. Dus, uh, dus dat zal ook een rol hebben gespeeld. Maar blijkbaar is er geen echte Serie A-club die echt onder de indruk is van uh, Sergio Romero. Veel Argentijnen gaan trouwens naar Italië. En Sampdoria is natuurlijk nog wel een grote club. Die willen eigenlijk ook binnen een jaar weer terugkeren... In de, in de serie ja, hebben daar ook wel de potentie voor. Maar het is op zich wel buitengewoon opvallend. En eh, het brengt in ieder geval niet, want dat zou je misschien eh, uit jouw vraagstelling kunnen vermoeden. Het brengt in ieder geval niet zijn positie binnen de Argentijnse selectie, eh, laten we zeggen, in gevaar. Want Sandoria heeft, ook al speelt het serie B, toch nog altijd een grotere naam dan AZ in. Eh, in Nederland. Ja, dan gaat het toch een beetje nog om de ere. En het geld. Ja, nou ja goed. Het is maar waar je mee binnenkomt. Hè? Met welke club kom je binnen bij zo'n selectie. En Ja, dat, dat er gaat. Had Romero daar altijd al een redelijke achterstand in. Emiel, blijf het volgen voor ons. De hele verwikkelingen daar in Italië. En ja, het gaat ongetwijfeld vervolgd worden dit verhaal. Absoluut. Emiel Schelvis was dat. Daar zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik heb nog een paar voetbalberichten voor u tot slot. In Engeland is gevoetbald. Manchester United heeft daar zijn tweede wedstrijd van dit seizoen gewonnen. Tegen Tottenham Hotspur werd het 3-0. Welbeck, Andersen en Rooney scoorden alle drie in het laatste halve uur. Man United, stadgenoot City en Wolverhampton delen met zes punten. Na twee wedstrijden dus de eerste plaats in de Premier League. En dan hebben wij in Nederland geen Premier League, maar een Jupiler League... Er was één wedstrijd vanavond. FC Dordrecht heeft Willem II de allereerste nederlaag van het seizoen toegebracht. Het werd in Dordrecht 3-2. Santi Hulst nam de totale productie van de Dordrechters voor zijn rekening. De Groot en Guit scoorden voor Willem II. Maar dat mocht dus niet baten. Nederlaag dus voor de degradant uit de eredivisie voor Willem II. En dan zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het oog op morgen... Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. En morgenavond dan zijn wij er gewoon weer met Langs de Lijn. Ik wens u nog een hele, hele prettige avond.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 NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook rechtstreeks vanaf de uitmarkt. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Dit is Radio 1.